Wordt het wordt droger, maar morgen vallen er opnieuw enkele buien. Het wordt dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Ja, welkom bij het tweede uur van de Zondag in Kennemerland. En de zon schijnt nog steeds. Dus ik hoop dat het voorlopig nog wel even blijft. Gisteren zo rot weer. En vandaag ah. zo'n uh, mooie dag. Waaide ja. je een beetje uit je schoenen vandaag. Nou, hè? ik weet niet of je het hoort, maar ik ben snip verkouden. Oh. Ja, dat is dat, een gevaarlijke combinatie met jou. <laughs> dat was uh, <laughs> eigenlijk uh, sinds gisteren, want ik stond gisteren langs het voetbalveld. En een uh, ontzettend goede wedstrijd gezien, dat wel.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 En de kerstbeleving is eigenlijk een beetje bedacht door Dolf Langelaan en Mirella Hermans. Die hebben al een behoorlijk verleden in Zandpoort.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 Akoesties, november vorig jaar. En uh, nou, het gaat heel erg goed met deze band. Chef Special. I get sick of that same song all day long on the radio and I ain't saying yo.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 Is het ja. iets voor jou? Je bent uh, niet de ah, vijftig? Uh, uh, nog niet. Nog niet nee, maar... nee, ik ben midden veertig. Kijk, als ik nu het getal omdraai, dan blijft het hetzelfde. Dus ja, uh, oh, zo uit ben ik goed. Ja. Ik ben van hetzelfde bouwjaar als, nee. uh, als het vriendje van jou. Oh, dus, ja. Uh, ja. oh ja, dat klopt. <laughs> ja. Nou, nog geen vijftig, maar uh, is het iets voor jou, internetdaten?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 Chatroom, knipogen, uh, versturen en een match systeem En uh, nou ja, de dating-streepje 50plus.nl is de jongste en leukste 50plus site zoals dat hier dan staat. En heeft is daarom iets te klaar, hoor. Ja, maar goed. Maar ik ze, zit er even op. Jij zit er alleen even op. Wat ik uh, wel uh, heel erg leuk vond uh, over dat daten.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 Uh, ja, jullie kunnen 15.000 uh, euro's uh, verdienen, maar dan moeten jullie zelf ook nog even... Uh... Ja, dat stimuleert natuurlijk ja. wel enorm. Maar ik zit te denken Maarten Stekelenburg, die is toch ook bij Schoten? Uh... Ja, Maarten Stekelenburg is bij Schoten begonnen. Ik zou hem bijna even bellen is, uh, om uh, ook hem is een bijdrage te Is een beetje vergelijkbaar met die ja. uh, keeper voor jou? Uh, ja, ik uh, weet uh, dat hij bij SV Zandvoort ook nog even... Nee, niet? Ja, wat? Ja. Uh, nee, dus, uh, zeg het uh, eens, Zand... uh, Luc. Ik uh, kom er eens even 7, gezellig bij zitten. Want uh, pak die microfoon. Dus, uh, ja. uh, wat, wat, De keeper van... Uh, De uh, uh, is uh, vanmiddag gebaseerd uitgevallen in de wedstrijd, oh. dus vandaar. Ja. Hij is al niet zitten te wachten op een telefoontje van Schoten. Te <laughs> <halen> te <doen. laughs> van heb je nog even. Uh. Nee, hoezo? Uh, heb je dat een beetje gevolgd dan? Uh, wat, uh, ja, wat ik is? heb Excelsior uh, eigenlijk zitten kijken uh, vanmiddag op televisie. Het was een hele rare, spannende wedstrijd uh, met een met een Weger mm. die echt er helemaal niets, maar dan ook niets van begrijpt. Nee. Ajax's en Ajax speelde echt ook onder ze kunnen. Hmm. Dat zeker. Maar die Wegerijf, die geeft zes kaarten aan ajax en geen één aan de speler van Excelsior. En er wordt een speler... Nou, nee. ja. Ja. Nou, oh, ja. Ik weet niet of hij in Rotterdam woont, maar... <laughs> dan zou het inderdaad een thuisfluiter kunnen ja, zijn. Ja, ja, uh, maar Wegerheef uh, heeft toch wel een beetje de reputatie... dat hij van die maffe beslissingen nog wel eens wil nemen. Heb ik het ja, idee. Ik, ik, ik geloof dat een uh, aantal jaar geleden... is het ook een keer met Ajax geweest. Dat was tegen Ajax tegen AZ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 Compleet onterecht een rode kaart kreeg. Mm -hmm. ja. En er al afgestuurd werd. Ajax is zeker, zeker twee strafschoppen onthouden. Hensballen, overtredingen. Het is gewoon weeggeven. Het, het was niet een zijmiddag. Nee. Uh, over de, daarover gesproken. De scheidsrechter gesproken de scheidsrechtersbaas van de KVB. Ken je hem? Uh, Kessler nou ja, uh, was dat, maar dat is het Nee, Kessler van. is uh, de man uh, dat is van de KVB. Maar de scheidsrechtersbaas was vroeger, een, of een tijdje terug, de woordvoerder uh, of een van de persvoorlichters bij de politie in Kennenbrand. Dick, van, Dick Egmond. van Egmond. Oh, ja, kijk eens ja. aan. Ja, oh, ja, ja. ja natuurlijk. Ja, dat, dat had dat ik moeten niet. weten. Dat had jij ja, ook <laughs> moeten weten, eerlijk gezegd. Maar goed. Uh, hij, het, hij is nu bij de KNVB, hè, trouwens. Ja, hij is ja, ja, ja, weg het schijnt, bij de Het schijnt zelfs dat...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 koptelefoons worden uitgewisseld. Uh, ja, ik vond, hem wel, ik vond hem hier wel goed staan hoor, Joop. Die zonnebril. Uh... Doe komt hem er weer op, Joop. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik vond het echt wel goed uh, wel ja, staan. This ]嘗. is radio, man. Ja, maar, ja, goed, uh, het, het, het geeft jou iets van een soort uh, ja. zo'n echte oude witse bluesmuzikant. muzikant. Uh, ja, die... Of een biker of zo. Uh, ja, zo iets, ja. Nou ja, een biker uh, zou ik ook zeggen, van als ik je wel eens af en toe voorbij uh, zie komen. Scheurend. Ben je, <laughs> ben je zeker wel een biker. <laughs> goed, uh, nou, we hebben het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 Van alles uh, en nog wat uh, in, uh, in het dorp. Je bent uh, uh, bij de wedstrijd uh, tussen ZRC uh, 04 of iets dergelijks uh, geweest. Nee, ZRC, handbaldames. Ja. Dames, ja dat bedoel ja. ik. Uh, de handbalwedstrijd uh, met We Have, zegt, uh, zegt Lennon. Ja, maar, ja We uh, de, Have, de het, zo wordt het genoemd. Het is een afkorting van de Handbalvereniging. Oh, oh. W-E-H-A-V-E. Ja, dat is de afkorting van. Dat wist ik ja, dus ik ook goed, maar, dat, uh, maar ze noemen het zelf We Have en dat was dan de derde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 Mm -hmm. Dan ben je automatisch, uh, een word eruit gehaald? Maar hoe en dat... kan je nou drie keer niet komen? Uh... Nou, dat is, dat is heel technisch. Um, oh. Als je in de rajonklassen speelt, dan ben je verplicht, voor elk team wat hoog speelt, om een gekwalificeerde scheidsrechter te leveren. En... en die hadden ze er niet? Of... Inderdaad. We oh, hebben okay. het nu over Fakt, dat is om de kampioen van de laatste jaren. Mm -hmm. ja. Echt dat, dat hele sterke damesteam uit Den Helder. En uh, die hm. hadden geen scheidsrechter.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 Gaat u er niet meer naartoe, want er is geen stoel meer vrij. Het is helemaal uh, vol? Helemaal vol. Oh, dat is goed op te horen, ja. Ja. Geweldig. Er zitten gewoon alle banken helemaal vol met zeven mensen op de bank. Kan er kan echt niks meer bij. De zijbeuk zijbeuken zitten vol. Het, het is uh, einde oefening, maar ja. het is zo ontzettend mooi. Ik had ze al eens een keer eerder gehoord. Ik, uh, en, en toen had ik er ook van genoten. Het is geweldig. Het is... Uh,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 Die ze echt tot grote hoogte opzweept. Er zit er een paar sopranen bij. Nou, dan krijg je wel een ja. ja, helemaal goed.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 Dat uh, durf ik niet te zeggen. In ja. ieder geval bij Peter Tromp en bij Thuisbergen. Dat is niet wat zeker is. En uh, ja, als u voeg bent, zit u het beste natuurlijk. Ja. Naar simpel. Als je vooraan wilt zitten. Ja. Ja. Want, uh, om tien over drie kwamen er nog mensen binnen druppelen. Uh, ja.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op vakantiepark De Eemhof in Zeewolde zijn gisteravond drie mensen opgepakt na een vechtpartij. Later de avond waren groepen bezoekers in en buiten een evenementenhal op de vuist gegaan. Volgens de politie zochten acht dronken bezoekers van het park ruzie met anderen. De beveiliging van de Eemhof wilde de acht van het terrein sturen en riep daarvoor de hulp in van de politie. Toen er agenten kwamen, kwamen tot vechtpartijen waarbij politiemensen en beveiligers ook klappen kregen. De drie arrestanten zijn tussen de 15 en 25 jaar. Alle ruziezoekers zijn intussen van het park verwijderd. Voorlopig komt er geen nieuwe vuilnisbelt bij het Nationaal Park Vesuvius. Die toezegging heeft de Italiaanse regering gedaan aan de burgemeester en inwoners van het dorp Terzigno. Die hadden heftig geprotesteerd tegen de komst van een vuilstort. Gisteravond liep een betoging van honderden actievoerders uit de hand. Zes agenten raakten gewond en twee mensen werden opgepakt. In Napels en omgeving stapelt het vuilnis zich op. In de stad ligt zeker 2400 ton vuil dat nu niet kan worden afgevoerd. Premier Berlusconi had toegezegd dat de crisis binnen tien dagen is opgelost... maar dat lijkt nu niet meer te lukken. Italië is door de EU op de vingers getikt... Brussel dreigt met boetes als de vuilniscrisis niet adequaat wordt aangepakt. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen Excelsior. In Rotterdam werd het 2-2. Al na 27 minuten moesten de Amsterdammers met tien man verder... na een rode kaart voor Anita. Daarnaast scoorden voor Excelsior Bovenberg en Watamaleo. Vlak na rust maakte El-Annaoui de 2-1. Keeper Maarten Stekelenburg raakte na een botsing... met Excelsior-aanvaller Fernandes geblesseerd. Hij werd vervangen door Verhoeven kort voor tijd scoorde Vertongen 2-2. Het weer...